4 uur. Dit is Radio 1 met Pieter van der Wielen. Ja, straks gaat de Vila Vepiro verder met de vraag of Europa de economie gaat redden door de geldpers flink aan te zetten. En hoe lang en kan Duitsland, hoe lang kan en wil Duitsland nog de eurozone uit het slop trekken? Eerst het nieuws met Jeroen Tjepkema. Belgische spoorwegen en MBS hebben bij het openbaar ministerie in Brussel melding gemaakt van mogelijke onregelmatigheden bij de aanbestedingsprocedure voor de hoge snelheidstrein 4 De NMBS heeft een rapport van accountantskantoor Ernst Jong naar het OM gestuurd in verband met aanwijzingen voor onregelmatigheden. De Belgische spoorwegen besloten vorige week om te stoppen met de 4A van fabrikant Ansaldo Breda nadat ingenieurs allerlei veiligheidsproblemen hadden ontdekt. Gisteren trok ook de NS de stekker uit de trein.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 De Kamer wil weten hoe het zover heeft kunnen komen dat treinen met zoveel technische problemen zijn aangeschaft. Bij een enquête kunnen getuigen onder Ede worden gehoord. De problemen rond de Vira komen nu ook aan de orde in het Vragenuur aan de Tweede Kamer. Een 18-jarige jongen uit Den Haag is gisteravond zwaar gewond geraakt nadat hij iemand hem in brand had gestoken. Hij is met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis. Waarom hij in brand werd gestoken is onduidelijk. De verwondingen van de Hagenaar zijn zo ernstig dat hij niet aanspreekbaar is.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 In Den Haag is een vrouw die in het Haga ziekenhuis haar heup had gebroken... daar niet meteen geholpen. De vrouw van 65 brak haar heup bij een val in de hal van de locatie aan de sportlaan. De medewerkers stelden een verkeerde diagnose... en stuurden haar door naar een andere locatie van het ziekenhuis. Toen daar de breuk werd vastgesteld, werd ze weer teruggestuurd naar de sportlaan. Het ziekenhuis betreurt de zaak. Volgens de raad van bestuur zijn de afspraken niet nageleefd. Het ziekenhuis heeft excuses aangeboden en de vrouw bloemen gestuurd. Het weer. In een groot deel van het land schijnt de zon. Het is 15 graden op de wadden en 19, 20 graden het land inwaarts. Morgen en donderdag schijnt de zon een groot deel van de dag. Daarbij draait de wind naar oost tot noordoost. Temperatuur loopt donderdag in het binnenland op tot rond de 23 graden. Er is verkeersinformatie Dennis mooi. Er staan nu negen files. En de meeste files staan op de wegen rond Rotterdam. Bij Amsterdam staat er slechts één dagelijkse file bij de Koentunnel. en In de regio Utrecht is ook weinig aan de hand. De meeste vertraging nu op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Daar staat dus de Brille en Twee kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Zometeen gaan we verder met de Villa VPRO. Ons economenpanel Klinkende Munt. Audi komt met een aantal rijk uitgeruste business editions. Mooi, denkt u, maar een Audi is toch al compleet van zichzelf? Dat klopt.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 Pieter van der Wielen. Welkom terug bij de Villa VPRO. Straks gaan we lekker somberen en ook wel op zoek naar positieve boodschappen... in ons economenpanel Klinkende Munt. En Fred Stroobans is hier met het laatste nieuws uit Europa. Maar eerst gaan we naar Parijs, want daar wordt getennist... Roland Garros, Marcelle Mesker. De heren gaan nu beginnen. Klopt dat? Ja, maar we maken eerst nog eventjes Serena Williams af. Want die is in een razendspannende kwartfinale verwikkeld. Met de rust Svetlana Koetsnetsova. Williams, de huizenhoge favorieten, toch een set verloren. Heel verrassend. En dan zie je haar angstig worden en het vertrouwen verliezen. Nu zitten we in de derde set. Stond Williams met 2-0 achter. Breekkansen voor 3-0 achter. Maar ze staat 4-2 voor. Dus ze heeft de rust weer gevonden. Komt hier op uh, 5-2. En lijkt dus de partij nu in handen te hebben op weg naar de halve finale, waarin ze Sara Errani dan zal treffen. Want die heeft zojuist gewonnen van de Poolse Agnieszka-Radwanska. Dat was 6-0 en 7-4. Hier zijn we dus op het randje. Serena Williams leidt tegen Svetlana Kuznetsova met 5-2 in de derde set. Dankjewel, Marcella Meskers. Ja, en dan is het een kleine stap van uh, Parijs naar Brussel. Fred Stroobans, hartelijk uh, welkom. Ja, veel uh, nieuws was er de afgelopen week uh, in Europa veel aan de hand. Waar, waar wil je het als eerst over hebben? Maar gisteren uh, heeft de Europese Commissie uh, haar maandelijkse werkloosheidscijfers uh, gepubliceerd. Nou, die zijn weer gestegen. De eurozone zit nu op een werkloosheid van, van 12,2 uh, procent. Het, het uh, interessante is als je die grafiek legt uh, bovenop die van de bezuinigingen... dan, uh, dan, dan, dan, dan lopen die een beetje parallel. Hè? Hoe meer bezuinigen, hoe minder groei, hoe hoger de werkloosheid... Ehm um... Er is ook uh, een ander effect. Hè. Als de, de groei afneemt, uh, komt er minder geld in de staatskas. De Belgen hebben dat vandaag ontdekt. Want het afgelopen kwartaal zijn er dus, um, is er dus minder, minder geld... Hè, minder belastingcenten naar de staatskas gevloeid. Dat geeft dan weer een probleem met de begroting. Want Nederland en België die moeten meer bezuinigen van Europa. Het lijkt een beetje een uh, vicieuze cirkel. Er is één land dat daarvan afwijkt. En dat is uh, Duitsland. In Duitsland groeit het nog een beetje. Het IMF heeft vandaag of gisteren wel gezegd... Van, nou ja, het groeit nog wel, maar de helft minder dan we zelf uh, uh, gedacht hebben. En het is de IMF heeft nu voor het eerst gezegd... dat Duitsland niet moet overdrijven met bezuinigen. Want de Duitsers die hebben natuurlijk al een, een, een begrotingsevenwicht. Ze hebben natuurlijk nog steeds een lage werkloosheid. Er is nog een beetje groei. Maar zeg, als je gaat overdrijven met dat bezuinigen... Als je hier, uh, wat, wat de Duitsers ook aan de rest van Europa vertellen... als je hier blijft mee doorgaan... dan zou Duitsland wel eens zelf in recessie kunnen komen. En natuurlijk wat Duitsland ook verweten wordt... is dat door dat overdrijven... Uh, vooral de zwakkere landen in Europa, de zuiderse landen, het uh, nou ja geen kans krijgen om het beter te doen. Kortom, om de, omdat, Duitsland, de, omdat Duitsland niet echt uh, stimuleert. Kortom, de discussie bezuinigen of, uh, of stimuleren. Ze zeggen nu eigenlijk van, nou ja, de rest moet bezuinigen... maar laat Duitsland dan niet ook nog eens gaan bezuinigen... want er komt er helemaal nergens van. Nee, dat, dus, dat hebben ze dus wel gedaan Nou is één lichtpuntje. Hè. De Duitse lonen die zijn nu aan het stijgen. Dat uh, veroorzaakt een lichte stijging van de consumptie. Nou, dan kunnen we misschien aan de Duitsers wel wat meer uh, verkopen. Maar weet je al die effecten? Je ziet bijvoorbeeld ook het MKB. Hè. Dat, uh, uh, het MKB is heel sterk in Zuid-Europa. Maar dat MKB kan, kan nauwelijks nog iets lenen, want die rentes... Die zijn uh, ontzettend hoog, hè, want die banken liggen deels op hun gat. Maar um, ja, die rentes die zijn ook gewoon hoog, omdat men weinig vertrouwen heeft. Terwijl het MKB in Duitsland bijna gratis geld krijgt. Dus het is een soort, dus de, Duitsland krijgt altijd maar die voordelen. Ook, uh, kijk, Duitse staatsschuld is makkelijk terug te brengen, want Duitsland krijgt ook gratis geld, geld ook een beetje voor, uh, voor Nederland. Maar tegelijk is er in Duitsland heel veel, uh, nou ja, toch wel rancune, omdat het jarenlang niet zo heel goed ging in Duitsland. En nu hebben ze een keer goede jaren en dan moeten ze de, uh, hele scheepsladingen geld naar Zuid-Europa brengen. Nou ja, dat uh, brengen, het is natuurlijk allemaal wel uh, geleend geld. Maar ja, goed, maar goed ik, de, ik, de, ik schets de emotie. Precies. Het ja, gaat ja. niet om of, of dat feitelijk uh, waar is. Uh, Merkel, die, die verkiezingen die komen er natuurlijk aan. Ho hoe lang blijft Duitsland? Nog, nog welwillend om, om de rest te steunen en uit de slop te nou trekken? Nou ja, Merkel beweert dat, ze, dat, dat Duitsland inderdaad uh, rekening houdt met de anderen. En de Duitsers zijn, die, en dat is interessant, de Duitsers zijn vooral met die toekomst uh, bezig. Angela Merkel was vorige week uh, in, uh, in Frankrijk op bezoek op het Elysée bij uh, François Hollande. Het was net een dag nadat Hollande geroepen had. Nou ja, kijk, uh, de Europese Commissie, meneer Olly Reen. hoeft mij niet te komen vertellen hoe ik uh, moet bezuinigen. Bezuinigen doe ik wel, maar hoe. Dat beslissen wij Fransen zelf wel. Nou ja, Merkel heeft daar een ander idee over. Maar uiteindelijk, op de persconferentie na afloop... hebben beide toch gezegd dat ze nog altijd de Duits-Franse motor zijn. Dat, was, dat zij eigenlijk dat toekomstige Europa toch uh, blijven trekken. En er kwamen weer allerlei ideeën naar boven. Die komen echt wel ook uit, uh, een beetje uit Duitse koker. Bijvoorbeeld, uh, dat is interessant ook voor Dijsselbloem... De Duitsers willen daar een permanente voorzitter van uh, de eurogroep. En geen uitzendkracht, hè? zoals uh, nu. Dijsselbloem en daarvoor uh, Jonker. Uh, Merkel is het oud ideetje van haar ook, maar dat heeft ze nu samen met Hollande besproken. Vol volgens haar moet ook een apart budget komen voor die eurozone. En uh, ja, waar dient dat budget dan voor? Precies om die arme landen te helpen in hun. Hervormingen, Bijvoorbeeld oplossen van de jongerenwerkloosheid uh, in die landen. Zij vinden dan bijvoorbeeld ook het Europese parlement zeggenschap... mede moet krijgen over uh, het economische beleid in Europa. Want dat zal nog sterker door Brussel worden aangestuurd. En dat is ook weer een Duits idee. Uh, de landen zullen dan na 2014 verplicht worden... om een soort contracten met Brussel af te sluiten... over structurele economische hervormingen. Kortom, het gaat over instituties en organisaties... terwijl uh, Europa geleidelijk aan steeds... Dieper in het slop zingt. Ja, Fred Stroobans, dankjewel. Veel plezier nog uh, in Brussel komende week. Klinkende munt met vandaag. Met daarin vandaag Hans de Geus. Financieel journalist bij RTL. En Joop Schippers. arbeidseconoom verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hartelijk welkom. Ja, Fred Stroobans, die, die zei net iets wat je eigenlijk wel, wel, wel vaker hoort. Namelijk als je de grafiek van bezuinigingen... over de grafiek van werkloosheid legt... dan, dan lopen die... Wonderwel parallel. Meer bezuinigen is meer werkloosheid... meer economische malaise. Meer economische malaise leidt dan vervolgens tot uh, lagere inkomens... In, in de staatskas, leidt tot meer bezuinigingen... Einstein heeft ooit gezegd... Eh, domheid kun je herkennen aan steeds hetzelfde recept... en steeds weer hoop op een ander resultaat. Of ligt het toch ingewikkelder, Hans de Geus? Uh, nee, het ligt niet heel veel ingewikkelder. Het is wel zo dat dit een bijzondere recessie is. Het is niet een normale conjectuurcyclus... zoals we die in de jaren 80 hadden... of in de jaren 90 of naar de internetbubbel. Dit is er een zoals in de jaren 30. Dus die domheid die we nu doen... is precies hetzelfde als van de jaren 30 herhalen... wat we eh, onder Colijn probeerden inderdaad bezuinigen... door de overheid... Als de private sector al helemaal op zijn rug ligt, helemaal op zijn gat... dan zou juist de overheid die rol over moeten nemen om mensen aan het werk te houden... om te zorgen dat er nog vraag is naar, naar goederen en diensten. Wat wij doen is tegenovergesteld. De overheid gaat meebezuinigen. Ja, dat is een recipe for disaster. Want uiteindelijk uh, is natuurlijk de vraag... of die bezuinigingen effectief de staatskas iets opleveren. Is dat nog het geval, Joop Schippers? Want uh, bezuinigen leidt ook tot een kleinere economische groei... leidt ook weer tot minder inkomen. Nou, dan zou je kunnen uitrekenen... Of het zelfs de staatskas nog iets oplevert, is dat nog aan de hand? Nou, dat heeft het Centraal Planbureau. Heeft dat ook al uitgerekend dat van een, een deel van de bezuinigingen die worden dus als het ware weer niet gedaan door minder belastingopbrengsten, minder economische groei, en daarom moet je dus eigenlijk nog weer extra bezuinigen om uiteindelijk op een lager saldo uit te komen. Dus ook daar wordt gewoon erkend en onderkend dat inderdaad bezuinigen uh, een neerwaartse spiraal uh, in, werking te, in werking zet, en dat alleen vanwege het idee vanwege die, die afspraak die uh, gemaakt is... om dat tekort niet boven de 3% te laten bestaan. Maar dat is op zich een, ja, ik zeggen, een afspraak die uh, misschien over een lange reeks van jaren... wel een heel verstandige afspraak is... maar waar je ook op een heel verstandige manier mee om zou moeten gaan. Het ja. Zegt, ja, precies. Ja. Nou ja, dus, uh, je bereikt je doel misschien niet eens. Je doel zou dan zijn die 3%. Dat is heel moeilijk. Je jaagt eigenlijk achter je eigen staart aan. Nou, dat is uh, niet zo'n prettige bezigheid. <laughs> Want daar word je heel moe van en je bereikt niks. Maar de vraag is ook of dat nu het doel zou moeten zijn. De rente staat al bijna op nul, dus daar kunnen we niet... in een normale recessie kan je de rente nog laten zakken. Dus er zijn recessies geweest dat je met bezuinigingen... toch weer kon gaan groeien en de overheid kwam er fijn uit enzovoorts. Maar dat gaat dit keer echt gewoon niet lukken. Vooral niet in een land als Nederland... waar de private sector veel grotere schulden heeft dan de overheid. Uh, die kan veel moeilijker geld lenen ook, betaalt veel meer rente. Uh, dus we zitten met een hele hoge schuldenberg in Nederland. Dan gaan we ook nog de inkomens afknijpen... waarmee je die schulden eventueel zou kunnen aflossen en afbetalen. Ja, dat gaat gewoon niet lukken op deze manier. Kortom, het, het, het beleid zit in een, uh, in een cirkel. We gaan even naar uh, Roland Garros, want de wedstrijd is afgelopen... tussen Williams en Koetsnakova. Marcelle Mesker. Ja, dat klopt. Even snel melden dat Serena Williams uiteindelijk toch heeft gewonnen met 6-3 in de derde set. Maar wat was het schrikken voor haar? En wat heeft ze hier een behoorlijke test gekregen in de persoon van Svetlana Kuznetsova? Ze wint uiteindelijk wel met 6-1, 3-6 en 6-3. Staat nu in de halve finale, speelt daarin tegen de Italiaanse Sara Erani. Dus dadelijk is het tijd voor Tsonga Federer, want die komen nu het centekort op. Marcel Mesker vanuit Parijs was dat. Hans de Geus, financieel journalist bij RTL... en Joop Schippers, arbeidseconoom in Utrecht, ons economenpanel. Ja, nou is natuurlijk een andere vraag. Als politici de adviezen van, van zoveel economen uh, negeren... en doorgaan met dat uh, beleid wat ze toch al voeren... hebben ze daar niet eigenlijk ook een punt? Want is het niet zo dat wat economen zeggen... uiteindelijk niet altijd evenveel hout snijdt... en dat ze iets roepen wat toch vaak niet uitkomt... en achteraf altijd zeggen dat ze gelijk hadden... maar dat het niet altijd klopt... Hans de Geus. Nou ja, het hangt er vanaf naar welke economie je luistert. Je moet naar de goede luisteren natuurlijk. Uh, ja, ik zou, ik zou gewoon goed kijken wat er nu aan de hand is. En modellen die, voor, nogmaals, die voor, voor normale recessies gelden, die gelden nu niet. Dus je moet nu kijken naar, uh, we zitten in een bijzondere situatie, dat is uh, schulddeflatie. Dus de schulden blijven staan, de inkomens laat je afknijpen. Dus die schulden worden eigenlijk alleen maar meer waard. Een balansrecessie heet dat ook wel. Ja, daar zit maar één ding op: dat is uh, uh, toch de overheid ze uh, laten stimuleren. Dat is het enige wat, uh, wat werkt. Ja. De, er komt ineens een andere. Dat wonder... is wel interessant. Hè? Want er wordt wel gezegd, ja, er wordt eigenlijk helemaal niet bezuinigd. Want het uh, tekort mm -hmm. blijft nog steeds uh, oplopen. En we geven nog steeds meer geld uit. Dat wordt door sommige commentatoren ook wel Ja, Die zeggen politici, vooral hoeveel dat per persoon is en hoeveel er per minuut of per dag bij komt. En, ja. dat, en dat lijkt dan heel erg. Ja, maar dat is niet de definitie van, van austerity. De definitie Precies. van austerity is dat je die kant op beweegt. En dat je dan niet haalt... dat komt door processen die je ook net beschreef... namelijk dat, dat, je, dat je gewoon in een krimpverhaal zit... en je belastingopbrengst tegenkomt. Maar stel dat je nu zou stimuleren. Gaat dat geld dan niet gewoon... naar leuke buitenlandse producten? En dat ze daar dan... Uh, iets ondervinden van die stimulatie... en zitten we daarna met een uh, torenhoge schuld? Maar dat hangt er heel erg vanaf. Hoe je stimuleert... Uh, als je zorgt dat dat geld niet in het buitenland komt... en daarom moet je het bijvoorbeeld ook niet primair doen... door de lonen te verhogen... om uh, maar eens iets te noemen. Want dat gaan de mensen of voor een gedeelte in het buitenland buitenland uitgeven, of ze gaan het weer sparen. Dat laatste risico is gegeven, de alsmaar dreigende werkloosheid eigenlijk nog veel groter dan dat het naar het buitenland weglekt. Nee, de overheid moet zelf investeren. De overheid moet bij wijze van spreken investeren uh, in uh, groene energie. Ik bedoel, dat we moeten toch in 2020 een groter gedeelte van onze energie uh, op een milieuvriendelijke manier uh, proberen te, voor, te voorzien. Nou, doe dat dan nu op dit moment, nu er mensen zijn die je het dak op kunt sturen, die je de muren kunt laten isoleren. Uh, regelmatig hoor je verhalen over de dijken, over de riolering die niet meer op orde zou zijn. Er lopen nu zat mensen rond die dat soort dingen allemaal ter hand zouden kunnen nemen. En dan blijven die bestedingen, die blijven gewoon in het binnenland. Dan gaan er bouwvakkers uit Amsterdam, uit Rotterdam, uit nou ja, heel Nederland, die gaan weer aan het werk. En dat geldt nou ja, ook voor als je het investeert in het onderwijs, in kennis. Ook dat is in belangrijke mate geld wat je dan in het binnenland besteedt en wat dus ook direct werk schept. Maar uiteindelijk blijf je achter met of inflatie, of het to horen hoge schulden, of allebei. Ja, maar die, die schulden, dat is het, dat is het, pro uh, het probleem niet. Uh, bedoel, die schulden die kun je geleidelijk aan kun je die weer aflossen. En dat moet je dan vooral ook wel doen in tijden dat het beter gaat. Bedoel, daarom heeft dat stimuleringsbeleid in het verleden... ook een slechte naam gekregen, omdat de politici niet in staat waren... om te weerstaan aan de druk van de kiezers... om bij wijze van spreken de belasting te verlagen. Bedoel, toen het in, uh, rond de eeuwwisseling goed ging... Bedoel, toen heeft minister Zalm uh, onder paars 2... Uh, 5 miljard, uh, nou verjubeld, omdat VVD wordt. Uh, Wiegel noemde dat altijd uh, maar eens te gebruiken. Uh, met belastingverlaging, terwijl dat natuurlijk bij uitstek een moment geweest was. Uh, de koopkracht van de mensen, dat was dik oké. Okay, uh, had dat gebruikt om maar het dat, tekort te reduceren. Dat zou iedereen nu vinden, maar uh, dat er toen niet is bezuinigd, kan toch moeilijk dienen als argument om nu ook maar niet te bezuinigen. Nee, het gaat erover dat het, uh, dat het systeem van stimuleren in tijden van crisis, uh, En dan weer uh, de, de de schulden die je hebt opgebouwd aflossen... in tijden dat het beter gaat. Dat is op zich economisch gezien is dat een keurig systeem. Alleen, politici die houden zich er heel vaak niet aan. Dat op het, het moment politiek natuurlijk moeilijk verkoopbaar is... omdat iedereen eh, het gevoel heeft van... Nou ja, Als het, het goed crisis. gaat, is lastig om te bezuinigen. En het vervelende, we, we, we zaten toen in een gouden scenario... in de rond 2003-2004... er leek namelijk helemaal geen inflatie te zijn. Dus hè, Partijen gingen gewoon door, de rente bleef laag... de overheden gingen niet de boel afknijpen... want er leek geen inflatie. Zijn. Die was er wel, maar die ging allemaal in huizenprijzen zitten. En daar voelden we ons heel blij bij. Maar dat was natuurlijk een, een van de grote fouten... is dat we daar nooit naar gekeken hebben. Maar het, de retoriek van sterker uit de crisis komen... door je overheidsfinanciën op orde te brengen... je komt eigenlijk alleen maar slapper uit de crisis... door het, precies wat Joop zegt. Je hebt straks uh, misschien een nog groter probleem met je olieimport... omdat die duurder wordt. En dan staan we gewoon met ons verdienmodel als Nederland... met onze broek op de knieën. Dus je moet nu juist... Dit is een excellente gelegenheid om jezelf echt sterker te maken. Niet financieel, dat geld... ja, dat klinkt gek, maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Maar het gaat om onze productiviteit. Wat kunnen wij maken? En dan die staatsschuld. Toen Engeland uit de Tweede Wereldoorlog kwam... was hun staatsschuld 250 procent. Daarna hebben ze 20 jaar, 30 jaar perfecte groei gehad. Het is historisch gezien... zijn het nog geen hoog niveaus, Zeker niet gezien... Ja, de recessie waar we nu in zitten. En, dat zeg ik vaker, de risico's... dat het echt nog veel erger wordt met onze huizenmarkt... en in onze hypotheken, dat we echt in een depressie belanden... Juist, en nog de, eens de rest van de banken moeten gaan redden. Want de, de, dat is, ook dat is natuurlijk iets, een, een belangrijk uh, ding in Nederland. De huizen worden uh, minder waard. Dat is feitelijk een conditie van deflatie, uh, ja. ontwaarding. Uh, een, een ander woord wat je ineens steeds vaker... uit de mond van de economen hoort, is inflatie. Dat inflatie misschien eigenlijk wel goed zou zijn... terwijl iedereen er altijd bang voor is om ons... Uit de economie te halen. Wat vinden jullie daarvan? Zou je eigenlijk de geldpers aan moeten kunnen zetten? Nou, dat is iets wat, weer... wat Japan nu probeert, hè? want die hebben al twintig jaar deflatie. Dat is heel vervelend, want dan gaat eigenlijk niemand meer geld uitgeven en alles blijft maar minder waard worden. Japan is wel een beetje een specifiek verhaal. Maar je ziet aan, aan Amerika en Japan hoe moeilijk het ook nog is. Hè? Want de Centrale Bank is daarmee bezig, door, uh, ja, dat is een beetje technisch, maar op monetair niveau allemaal geld erbij te drukken. Uh, dat leidt eigenlijk, het is toch een beetje duwen tegen een touwtje. Dus al zou je inflatie willen, de enige manier om dat echt te doen... is fiscaal te stimuleren, niet, niet, uh, niet monetair. Maar op zich uh, zou een beetje inflatie heel erg helpen. Dat maakt de schulden lager, zorgt dat mensen weer... Uh, ja, het is een beetje olie in de machine weer. Maar er zijn ook economen die zeggen, ja, met inflatie... het is net als wanneer je vastzit in drijfzand met je, met je auto. Je geeft heel veel gas. En dan als je er helemaal uit bent, dan heb je ook geen controle meer over die wagen. En dan schiet je zo tegen een boom of de berm in of, of wat er verder ook maar rondloopt. Ja, het is een beetje, dat zou kunnen. Het is een beetje, waar zie waar je de grootste risico's? Ik denk, als je misschien als uh, centraal bankier bent opgeleid... dat je daar, dat, dat, dat je dat heel erg is ingestampt... Uh, er zijn mensen die dat inderdaad roepen. Maar ja, voorlopig hè, is inflatie het aller, allerlaatste probleem waar we bang voor moeten zijn. Eerder deflatie. Dus dan moet je daar, moet je, je daarop richten. Dus gewoon geld, geld drukken en dan, dan wordt dat geld wel wat minder waard op termijn. Maar nou, dan... geld drukken in ieder geval fiscaal stimuleren door uh, overheidsleningen uit te geven of monetair. Maar dat mag natuurlijk niet van de ECB. Dat zou uh, een, een monetair soeverein land kunnen. Maar dat kunnen wij niet. Een klein beetje inflatie, bedoel dat, dat uh, zegt Hans net ook terecht... want dat is een soort smeerolie voor de, voor de economische machine. Maar uh, bedoel, zodra dat te hoog wordt, gaat dat ook weer zijn eigen effect hebben... in termen van de verwachtingen van mensen. Bedoel, en er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... Bedoel, denk aan uh, een kwart van de bevolking uh, wat dadelijk ouder is dan 65... die het van een pensioen moeten hebben. Waarbij nu uh, al, al de vraag is of dat pensioen uh, waardevast is. Uh, welvaartsvast, daar praten we inmiddels aan niet meer over. Ik bedoel, als die mensen een, een nominaal een vast bedrag uh, hebben en de inflatie uh, loopt op, ja, dan neemt hun koopkracht hand over hand af. Dus er zijn mensen die er baat bij vinden, maar er zijn ook grote groepen die er uh, alleen maar vrees voor hoeven te hebben. En al die mensen die gewoon geld op een spaarboekje hebben, want die mensen bestaan ook nog in Nederland, ja, die zijn er ook helemaal niet blij mee. Dus <coughs> generiek zou ik zeggen, uh, je moet dat niet aanjagen. Ik bedoel, een beetje is niet erg, maar ik bedoel, als dat tot 2-3% per jaar beperkt blijft, dan is het een mooi Personage. Nou is er iets uh, geks aan de hand. Een, een interview met Olly Rehn, de, de eurocommissaris die, die over dat beleid gaat. En, en die benadrukt heel erg dat hij alle boeken van Keynes gelezen heeft. Dus dat hij alles weet over stimulerende economie. En dat hij dat ook hele goede ideeën vindt. En dat hij helemaal niet uh, Mr. Austerity zei. Die dus niet de man van de bezuinigingen is. Uh, Lagarde van het IMF die zegt nou van ons kwam het niet. Dat bezuinigingsbeleid in een, in een mm. interview. En um, Angela Merkel, die zegt ja, dat beeld dat wij degene zijn die het beleid bedacht hebben, dat bestrijd ik. Dus persoonlijk lijken mensen hun handen er al van af te trekken. Is dat het ja, begin? dit is een trend. Ik bedoel, Twee jaar geleden riep uh, 90% van de economen in Nederland... Riep ook nog uh, dat er heftig bezuinigd moest worden. En je ziet de een na de ander, zie je als het ware omgaan. Uh, de meesten ook nog zonder dat ze beargumenteren waarom dat het geval is. Nou ja, je ziet dat het IMF is omgegaan. En je ziet dus nu dat uh, mensen als Reen en Merkel... ook langzamerhand uh, de, de mensen beginnen voor te bereiden... op het feit dat ze misschien wel eens van opvatting gaan veranderen. En dan zijn er nog een paar mensen in Europa over die hier aan vasthouden. En die zitten in Den Haag. Dan um, hebben we het nog niet eens over, over Griekenland of, of Spanje of dat soort landen... waar de crisis natuurlijk veel, veel dieper is dan hier. Maar uh, je wilde het per se zelf hebben, uh, Joop Schipper... over uh, instituten die verdwijnen in Nederland. Er stond vanochtend in de krant een stukje over... het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in, in Nijmegen. Mm -hmm. dat, dat gaat eraan. Waarom wil je het daar zo graag over hebben? Nou, ik wil het erover hebben. In, want dat, dat heeft heel sterk te maken met het vorige. Uh, wat je dus uh, dag na dag in feite in de krant leest... Uh, dat is dat er dus allerlei dingen... in het kader van die bezuinigingen worden afgebroken. Uh, en dat afbreken, dat... dat, uh, dat uh, tast de, de productiviteit van de, van de Nederlandse samenleving aan. <tacht> er zijn een heleboel kennisinstellingen, maar ook culturele instellingen. Uh, denk wat er hier bij de omroep aan het gebeuren is, waarvan je zegt: van ja, maar als je dat nu afbreekt, dan heb je dat over drie, vier, vijf jaar heb je dat niet meer terug. En dat gaat aan de ene kant nu rechtstreeks over het werk van mensen. dat zijn ook als het gaat over kennisinstellingen, ook over de omroep, zijn dat vaak mensen met een fatsoenlijke opleiding en fatsoenlijk inkomen. Dat betekent als die werkloos worden... dan levert dat dus ook opnieuw een enorme klap voor de besteding op. Maar het is ook in een land wat um, nou ja, laat ik zeggen, zich wil laten voorstaan... op het hebben en zijn van een kennis-economie... Uh, ja, dan heb je dus uh, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek... heb je ook inderdaad uh, nodig. En heb je ook uh, instellingen nodig? Bedoel, en uh, dan kun je natuurlijk altijd discussie hebben van... Uh, is Duits nou nodig, is Portugees nodig... Maar, maar, maar is parlementaire allemaal... geschiedenis nodig, is demografie nodig... Je, jij ziet het al met al als een grote storm die over het land raast... en dat we over een paar jaar terugkijken en denken wat is er eigenlijk gebeurd. Beeldenstorm, afbraak. Ik bedoel, en nu, missen we, nu zeggen we nog, als we in kerken komen... van goh, ze hebben daar toen in 1566, was het? Dat heb ik goed geleerd op de basisschool. <lacht> uh, ik bedoel, is de beeldenstorm geweest? En nu zien we nog van, hé, hey, daar stond vroeger een beeld... en dat is toen afgebroken. En nu missen we het nog, uh, honderden jaren later. Nou, dat gaan we dus nu met al deze dingen ook doen... terwijl het va vaak gaat over bedragen waarvan je denkt van... Jongens, uh, één trein minder, uh, dan uh, was het, hadden we dit probleem ja, niet dit gehad. Ja, dat was één twintigste geloof ik. Dat had Piet Wagendorp nou, uitgerekend. Ja, een ja. mooi stukje was het geworden. Maar er zijn ook mensen die zeggen, zo'n storm is juist goed... want dan uh, gaan de zwakke bomen om en dan uh, is er weer ruimte in het bos om te groeien. Ja, dat ja. is schattig. Dat is begin jaren dertig. Dat zei de minister van Financiën in de VS, uh, meneer Mellon... die was onder Herbert Hoover. Laat het rotte hout eruit rotten, enzovoort. Ja, dan krijg je gewoon totale en en en chaos. Is bovendien, echt, bovendien, is zonde. Maar het is zonde, maar wat Joop beschrijft net, dat is ook, uh, nou ja, er zijn economische onderzoeken die dat ook aantonen. Dat heet hysterese. Als je lange tijd uh, een zwaar onderbezetting uh, onder hebt van je, van je beroepsbevolking, ja, dan gaat er gewoon kennis en kunde en capaciteit gaat er verloren, waardoor je structurele uh, ja, potentieel echt verliest. Dus onze groei in de toekomst zal op den duur lager zijn als we dit soort dingen... Weggooien ja. en het is nogmaals: als de private bedrijven zijn aan het bezuinigen, de gezinnen zijn aan het bezuinigen, en dan gaat de overheid ook nog eens dit soort dingen. En het gaat best wel zonder slag of stoot. Het, tropen, eh, tropen, of het tropenmuseum mm -hmm, ook zo, gaat gewoon weg. En die mensen maar, gaan thuis zitten niks doen. Ja, dan zit dus straks met mensen thuis met een uitkering. Ik denk niet dat dat de slimme manier is om nee, te doen. Nee, en bovendien, het gaat ook over kwalitatief goede clubs. Kijk, ik, dat je in, ik, ik wiet ook regelmatig in mijn tuin het onkruid eruit. Ik bedoel, dat is ook helemaal niet raar. Maar instituten en instellingen die uh, bewezen hebben dat ze uh, van, van topkwaliteit zijn. Ja, daar moet je dus toch op een andere manier mee omgaan... dan dat inderdaad nu met het Tropeninstituut, met het NIDI... met het Centrum van Parlementaire Geschiedenis... totdat dat daar moet Juist. je gewoon geld over hebben, hoort bij een beschaafde samenleving. Denken jullie dat het uh, beleid hoe dan ook vroeg of laat zal veranderen? Of, of denken jullie dat er toch weer een tijd komt... jullie zeiden van, nou, dit heb ik helemaal ik nooit gezegd? Ik vandaag toevallig aan gaan te denken, inderdaad... van wanneer gaat het D66 een keer misschien om of zo. Ja, want ja, het, verkoopt, ja, ja, ja. het verkoopt makkelijk, hè, van huishoudboekje op orde... die retoriek, die slikken kiezers graag, je ziet het nog steeds. Ja, ja. Maar ik zit te wachten dat d 60 zegt... want die zijn ook nog steeds uh, huishoudboekje op orde. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat het wordt tot zijn wordt ondergang, overigens, heb ik het idee. Maar goed, los daarvan maar van dat, soort, uh, ja, dat is op zich een progressieve partij... maar progressieve mensen die moeten ook af en toe hun mening kunnen bijstellen. Denk ik. En uiteindelijk Colijn is in de jaren 30 uiteindelijk ook omgegaan... Hij laten. was wel de laatste in Europa. En de, wel een die les, die Van de denk gaat ik, precies. Precies. Leren. Wat Colijn doet, laat Rutte de geschiedenis hij schrijft, studeren. dan laat hij iets meer economische geschiedenis doen. Dank jullie wel, Hans de Geus en Joop Schippers, ons economenpanel klinkende bunte. Daarmee is ook een einde gekomen aan de villa VPRO voor vandaag. Zometeen op deze zender gaan we verder met het Radio Nationaal. Tim Overdiek. Dag 8 van de demonstraties in Turkije. Van een paar bomen en een park die weg moesten voor een winkelcentrum. Naar boosheid over de harde reactie door de politie, door de regering. Naar nu woede over de rol van Turkse staatsmedia. Diverse lagen. In dit nieuwsverhaal ook vandaag weer. En daar gaan we ook op diverse manieren over uh, praten. En ja, we gaan het ook weer hebben over de vieren. Dat straks in het Radio 1 met Tim Overdiek. Maar eerst uh, krijgt u nog een geval. Dit is Radio 1. News.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 Het aantal ritten is groter dan tot nu toe bekend was. De Eindhoven's Dagblad meldde afgelopen weekend... dat Tielemans 111 ritten had gedeclareerd... waarvan een groot deel van en naar zijn stamkroeg. De Koningsspelen worden volgend jaar weer gehouden. Het is de bedoeling om er een jaarlijkse sportdag van te maken... voor de basisscholen, heeft organisator Richard Krajcik bekendgemaakt. Het evenement wordt gehouden op de laatste schooldag voor Koningsdag. En komend jaar is dat 25 april. Dat waren de hoofdpunten. Verkeersinformatie, Dennis mooi. Er staat nu uh, 60 kilometer file. De meeste daarvan staat op de wegen rond uh, Rotterdam. En net als gistermiddag zijn er weer aanrijdingen op uh, de A15. Op de A15 vanuit de Europoort staat eerst tussen Brielen en Spijkenisse... 3 kilometer door een ongeluk. De reishoek is dicht. Stukje verderop tussen Hoogvliet en Pernis, 4 kilometer. Hier is de linkerreishoek dicht door een ongeluk. En uh, de langste file staat nu op uh, de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Tussen Soesterberg en Leuze-Zuid, 5 kilometer.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 Goedemiddag. Bezuinigen in de zorg. Ideeën genoeg bij zorgverleners, maar als puntje bij paaltje komt... wat zijn zij dan bereid om in te leveren en ook wat vooral niet? We hebben een aardig compleet beeld voor u. De Vira, De Vira staat nog steeds stil en de kans is te verwaarlozen... dat hij ooit nog rijdt op een Nederlands spoor. Hoogste tijd voor de Tweede Kamer om in sneltreinvaart... naar een parlementaire enquête door te stoten. Wat levert dat op? Demonstraties in Turkije steeds meer, steeds chaotischer. We are not... We niet iets te veranderen. We just gewoon te En Wij berichten er uitgebreid over, daar, maar ook hier in de Turks-Nederlandse gemeenschap. Opmerkelijk, in Turkije doen de staatsmedia er weinig tot niets aan. Hoe kan dat? Het antwoord, dit NOS Radio International. We zijn er tot half zeven vanavond. We beginnen in Den Haag. De kogel door de kerk. Er komt een parlementaire enquête naar de besluitvorming rondom de Vira. VVD en PvdA hebben zich aangesloten bij de oppositie die dat al langer wilde. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, over tijd, energie en geld gesproken, dat hoort ook bij een parlementaire enquête. Waarom vindt de Kamer dit nuttig? Ja, um, van een parlementaire enquête gaat er geen trein extra rijden, zou je kunnen zeggen. Maar er Kamerleden zeggen dan in antwoord daarop twee dingen... Uh, je kan tegelijkertijd een oplossing voorbereiden voor het probleem met die treinen. En tegelijkertijd ook een enquête voorbereiden. En de tweede wat ze zeggen is, het is allemaal ontzettend ingewikkeld. Uh, er spelen financiële, politieke, economische, uh, juridische belangen. En dan is het wel prettig dat je mensen onder ede kan verhoren. Want dan is de kans een stuk groter dat de waarheid boven tafel komt. En dat echt duidelijk wordt hoe dat allemaal kon gebeuren. Uh, wie precies waarvoor verantwoordelijk is geweest. Zodat ook duidelijk wordt Tim, waar de politieke en financiële rekening kan worden neergelegd. Ja, wanneer zou het allemaal moeten gaan gebeuren, deze enquête? Nou ja, voordat de mensen echt met de vingers in de lucht voor het hekje staan... zijn we toch wel een half jaar verder. Want uh, er moet een heleboel worden gelezen, dossiers worden bestudeerd. Um, er moeten lijstjes worden gemaakt van mensen die gehoord moeten worden. Daarmee worden dan eerst vertrouwelijke gesprekken gevoerd. Nou ja, als dat allemaal klaar is, dan is dit jaar denk ik bijna om. Dus uh, als ik een inschatting moet maken... dan denk ik dat een eindrapport zo over een jaar wel een reële inschatting is. Waarbij we weten dat de parlementaire enquête... het zwaarste onderzoeksmiddel is wat het uh, parlement als beschikking heeft. Is er ook al iets wat te zeggen over de mogelijk politieke gevolgen. Nou ja, wat we in ieder geval weten is dat ministers en staatssecretarissen... altijd een beetje onrustig worden van zo'n parlementaire enquête. Want uiteindelijk is er op dit moment maar één politiek verantwoordelijke. En dat is uh, Wilma Mansveld. Maar wat dan weer helpt is dat er in het verleden... een heleboel um, bewindspersonen van andere partijen bij betrokken zijn geweest. Camille Eurlings van het CDA, Tineke Neetselenbosch van de PvdA... de huidige minister Schultz van de VVD. Dat maakt de kans op politieke consequenties nou niet meteen uh, groter... En bovendien, de Tweede Kamer heeft heer zelf ook meermalen mee ingestemd. Heeft dus ook verantwoordelijkheid. De NS heeft uiteindelijk deze treinen, ge treinen gekocht. Daar heeft men een rol gespeeld. Dus um, vandaar ook dat de Kamer hecht aan echt openbare verhoren onder Ede. Wilma Borgman, we gaan het zien. Het duurt nog wel even, maar het gaat gebeuren. Dat staat vast. Dank je wel. De protesten in Turkije brengen duizenden mensen op de been in tientallen steden. En dat al meer dan een week lang. Zorgen die demonstraties ook in Nederland voor beroering? Josephine Trehi zoekt het uit deze middag. In Utrecht, in de Kanaalstraat. Waarom daar, Josephine? Nou, want hier zijn heel veel Turkse winkels. En hier wonen heel veel Turkse mensen in de buurt. Dus uh, ik sta nu ook bij zo'n Turkse supermarkt. Met een grote stal buiten. Iedereen is sowieso lekker op straat met het mooie weer. Maar hier druiven, nectarines, komkommers, noem maar op. En het, het leeft wel, ja. Je, je moet af en toe wel een beetje doorvragen. Hè? Want uh, ja, over politiek praten is soms een beetje ingewikkeld. Meneer, goedemiddag. Goedemiddag. Wat doet het met u, wat er in Turkije gebeurt? Nou ja, die, die, die geeft wel pijn. Maar die, ja, die Erdogan begint over democratie en zo. Maar democratie, bij hem, hoe het bij hem uitkomt. Maar hij is grote dictateur als de uh, hele wereld. U bent geen liefhebber? Nee, nee. nee maar u kunt ook zelf zien. Uh... Maar veel mensen die ik hier spreek zijn wel voorstanders van Erdogan. Nou, dan, dan is, loopt er 60 jaar achter. Ja, vindt u? Ja, tuurlijk. Kent u mensen die nu aan het demonstreren zijn? Uh, nou, gedeelte wel. Een heleboel mensen ken ik. Maar terecht, ik hoop dat er nog meer gebeuren, dat hij beter uh, weg daar. Maar hoe, wat hoort u voor verhalen? Gaat het goed met die mensen? Nou, die mensen, die hebben die wel pijnlijk. En eh, die extreme politie, die, die hele hard aanpakken en zo. Ja, die mensen recht op om te gewoon demonstreren. Ja, en voor u hier in Nederland, want uh, u loopt hier lekker een beetje, dat is uw oude buurt. Hè, nou ja. U loopt hier rond. Is, is dat ingewikkeld voor Turken onderling in Nederland? Is dat ook een soort strijd? Ja, je hebt, je hebt verschillende Turks mensen. Hè? Die, die oude witje. en die, sommige mensen lopen 60, 70 jaar achter dan uh, normaal andere mensen. Die mensen een beetje opleiding hebben en zo. Dan Die kijkt heel anders dan... Uh... Maar in de moskee of is er geen probleem? Nee, nee, moskee niet, maar die mensen ook misschien denken anders. Oké, okay, maar... Uh... U doet lekker uw boodschapje hier. Ja, ja. Ja, maar ik hoop dat die man weg is. Dan ben ik erg blij. Niet alleen ik, maar meerdere mensen. Die vanochtend hebben wij in de café en zo gaan praten. En uh, ja, het is, mensen zijn niet gelukkig. Nee, nou, Tim, een gesprek van de dag, zoals je hoort ook, zegt deze meneer in het café. We gaan uh, straks ga ik even bij een kapper kijken, want daar uh, wordt natuurlijk ook altijd veel gekletst. Hè? En dat doe je dus nu terug in de Kanaalstraat. Dan kijken we naar de gebeurtenissen in Turkije deze middag. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. De hevige overstromingen in midden-Europa... hebben al aan 11 mensen het leven gekost. In Hongarije is de noodtoestand afgekondigd... en delen van de Tsjechische hoofdstad Praag staan onder water. Correspondent Tim de Wit fietste over een verlaten snelweg... door een aantal getroffen wijken van Praag. Bij een afrit van de snelweg blijkt je plots niet verder te kunnen. De kleine wijk van Praag is volledig onder water gelopen. En de rivier... We sta nu met mijn laarzen in het water. Oscar van Gemunt, jij woont al jaren in Praag. Kun je vertellen waar we nu zijn? We zijn in Laowitschke. Dat is een uh, dorpje dat bij Praag hoort. Maar eigenlijk een onafhankelijk dorpje is. Ten zuiden van Praag. En uh, dat is nu uh, helemaal onder water. Ja, we kijken naar de huizen. Je ziet nou ja, tot aan de terrassen, zeg maar, tot, tot ver boven de voordeur is het, uh, is het hier ondergelopen. Iedereen is hier ook weg uit de wijk? Ja, iedereen is geëvacueerd, ja. Dus het is echt helemaal uitgestorven? Helemaal, volledig. En alles wordt bewaakt door, door politie. We zijn ook verschillende malen gecontroleerd. Ja, om plunderingen te voorkomen, ja. dat soort dingen. Ja. Is het Als we het vergelijken met 2002, toen was je ook al in Praag... toen was hier ook een gigantische overstroming. Is het nu veel minder erg dan toen? Ja, het is wel aanzienlijk minder erg. Het is uh, ongeveer twee derde van het niveau dat het toen was niet te min, uh, meer dan voldoende om uh, Lahowitski en Lahowitse, die zich net enigszins hadden hersteld van de, van de overstroming van 2002... Uh, weer helemaal onder water te zetten. Want mensen hadden toen zoveel schade... dat ze hun huizen weer opnieuw verbouwd hebben en zijn nu weer getroffen. Nou, ze werden uit pure noodzaak uh, moesten ze hun huizen hier repareren. De meeste mensen wilden weg... Maar ze konden hun grond niet aan de straatstenen kwijt. En ik neem aan dat het nu nog moeilijker wordt voor hen om hun huis te verkopen. Dus ik denk dat ze weer gedwongen zullen worden om hun huizen op te knappen en hier te blijven wonen. Ja. Het is een bizar gezicht, toch? We kijken nu letterlijk over een één grote wateroppervlak. De hele voortuinen zijn verdwenen. Alle stronken van de bomen zijn onder water verdwenen. Sommige zie je alleen nog een topje van. Het is een soort Venetië, maar dan ongewild. De verkeersinformatie in Nederland, Dennis Mooij. Er staan nu 18 files en de meeste van die 18 files staan op de wegen rond Rotterdam. Want net als gistermiddag zijn er weer aanrijdingen gebeurd op de A15 vanuit de Europort naar Rotterdam. Tussen Briele en Spijkenisse staat er eerst 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, een stuk verderop. Tussen Hoogvliet en Pennis, 4 kilometer file door een ander ongeluk. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. Het begon met een oproep van de minister aan de gezondheidszorg. Kom zelf met ideeën om te bezuinigen. We zijn zelf eens even rondbellen en dat levert nieuws op. Straks het overzicht wat je wel en wat je niet moet doen in de gezondheidszorg. Eerst Huey Lewis en de nieuws. Stuck with you. We've had some fun. Yes, we've had our and down, Been down that road. 1986, stuk with you, Huey Lewis. Er moet stevig worden bezuinigd in de gezondheidszorg. En daarom daagde minister Schippers de sector een paar maanden geleden uit om zelf met ideeën te komen. Een rondgang van de NOS laat zien dat er genoeg ideeën zijn. Maar of die gaan opleveren wat de minister voor ogen heeft, valt nog te bezien. Verslaggever Roel Paal vond twee voorbeelden. Wat zou er volgens u uit het pakket kunnen? Zodat we de zorg ook voor mensen straks met een klein inkomen, maar een dure ziekte wel solidair blijven betalen. Wij hebben de minister geadviseerd om niet verder te snijden in de fysiotherapie. Zegt Rian Veldhuizen. Ze is directeur van de organisatie van fysiotherapeuten. Dat klinkt een beetje paradoxaal. De minister die kan bezuinigen door de fysiotherapie met rust te laten. Maar volgens Veldhuizen klopt het verhaal wel degelijk. Onderzoek wijst klip en klaar uit dat tijdig inzetten van fysiotherapie... zorgt dat mensen langer in beweging blijven, sneller genezen maar voorkomt met name dat mensen aanspraak moeten doen op duurdere en complexere zorg. En dat levert op termijn juist besparing op. Het bewijs is meegeleverd in de persoon van Evert Frederiks. Armen naar beneden doen, even op adem komen. Hoe is met kortademigheid? Mm, matig. Hij heeft een chronische longaandoening en komt wekelijks bij de fysio. Hij vertelt wat er gebeurt als hij dat niet zou doen. Dan moet ik veel vaker naar het ziekenhuis. Bovendien verslapt dan de hele conditie problemen met het opbouwen van weerstand en het gevoelig zijn voor infecties. En die kan ik dan absoluut niet gebruiken. Want dan zit je weer vast aan kuren, plek die zon. En dat kan dus in mijn geval worden voorkomen door te gaan trainen. Iets meer recht toe, recht aan is de besparing die Francis Bolle voorstelt. Zij is woordvoerder van de verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. We hebben een kleine inventarisatie uitgevoerd onder onze leden... waar zij zien dat er veel verspilling uh, voorkomt. En het meeste wat genoemd wordt is medicatie, hulpmiddelen, stomenmateriaal... die toch ongebruikt binnen de houdbaarheidsdatum soms wordt weggegooid. En dat is in feite een vorm van verspilling die je aan kan pakken. Ook personeel zou je efficiënter kunnen inzetten. Je ziet dat er op bepaalde specialistische afdelingen soms een tekort is aan verpleegkundigen en dat het heel lastig is om dit soort expertise in te huren via een uitzendbureau. Uh, en verpleegkundigen geven zelf ook aan, je zou ook kunnen roleren tussen afdelingen, zodat je niet elke keer met het probleem zit waar haal ik de deskundige verpleegkundige vandaan. Ook daar wordt nog te weinig naar gekeken. Enkele suggesties, daar praten we verder over met gezondheidsredacteur Rinke van der Brink. Rinke, goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden zojuist iemand preken van eigen parochie. Bezuinigen mag, maar dan niet bij ons bij de fysiotherapie. Denken andere zorgorganisaties hier net zo over? Nou, laat ik het zo zeggen dat van de veertien uh, zorgorganisaties die wij... Uh van wie wij antwoorden hebben gekregen op onze vragen... naar wat ze de minister voor Bezuinigingsvoorstellen gaan doen... ja, eigenlijk hebben die allemaal wel uh, uh, hun eigen belangen heel goed in het oog. Dus ze zien allemaal voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd om elders te besparen... Ja, en al die veertien uh, suggesties staan bij ons op de website. En de heb ik even naar gekeken, want die rondgang is gemaakt. Maar wat mij dan opvalt, Rinken, is dat iedereen vindt... dat er niet mag worden bezuinigd op het basispakket. Waarom niet? Nou ja, er wordt geredeneerd dat het basispakket uh, is uh, wat de naam zegt. Namelijk de zorg waarvan wij vinden dat iedereen die moet kunnen krijgen. De basis van de zorg die voor iedereen... Uh, makkelijk toegankelijk moet zijn. En uh, alles wat je uit het pakket haalt, maak je moeilijker toegankelijk. En omdat je vindt dat dit de basis is, zou je daar dus niet meer aan moeten sleutelen. Is ja, de redenering. Maar, maar is dat logisch? Er zijn toch ook wel gezondheidseconomen te vinden die, die zeggen: nou, dat basispakket dat zou nog wel iets kleiner mogen? Ja. De, de, de meningen daarover lopen natuurlijk uiteen. Um, er zijn natuurlijk vaker dingen uitgehaald. De, de anticonceptiepil heeft erin gezeten, is er weer uitgegaan. Er zitten nu nog voor een zeer beperkte groep vrouwen in. Uh, de rollator zat in het basispakket, is er nu uit. Maar dat basispakket is de afgelopen jaren uh, nou, niet uitgebreid. En, en, en er zijn wat dingen uitgegaan. En uh, het veld is het erover eens dat wat er nu in zit, erin moet blijven. Oké, okay, welke bezuinigingen stellen de zorgorganisatie dan wel voor? Nou ja, zoals ik zei, de, uh, men kijkt vooral naar wat er uh, bezuinigd kan worden bij een ander, of hoe je zou kunnen besparen door uh, zelf iets te doen. Bijvoorbeeld de tandartsen zeggen van... wij zien onze patiënten één of twee keer per jaar op een controle. Dat stelt ons in staat om allerlei signalen op te vangen. Bijvoorbeeld uh, of er sprake is van huiselijk geweld... in de uh, leefomgeving van een patiënt. Bijvoorbeeld of een patiënt overgewicht aan het ontwikkelen is. Dus die willen een rol krijgen uh, als een soort poortwachters... om uh, um signalen uh, op te pikken en door te geven aan andere zorgverleners... Van, Ho, deze patiënt. Uh, die is de laatste twee jaar wel erg veel aangekomen of, of dergelijke dingen. Ander voorbeeld, een organisatie van uh, fabrikanten van medische hulpmiddelen... die zeggen van als we nou eens veel meer gaan doen aan uh, zorg via internet... e-health, um, telemonitoring, dus patiënten via camera's en, en beeldschermen... Uh, contact met ze leggen en dan in plaats van dat ze naar de dokter toe moeten komen... even via een Skype-verbinding uh, ze controleren... Um, die fabrikanten leveren natuurlijk zelf uh, de materialen daarvoor. Dus die hebben daar voordeel bij. Maar tegelijk zou dat wel degelijk een bezuiniging uh, kunnen opleveren. Dus dat preken voor eigen parochie en het besparen van zorguitgaven. dat hoeft niet met elkaar in strijd te zijn. Ja, maar wat moet de minister dan straks, schippers, met al deze adviezen? Want je geeft de gasten ze geven allemaal aan: bezuinigen oké, okay, maar niet bij ons.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 en omdat het ernaar uitziet dat er veel meer moet worden bezuinigd... dan alleen het bedrag van 1,5 miljard op het basispakket... Euh, zullen die extra suggesties in die zin wel welkom zijn... Rieke van der Brink, dankjewel en al die suggesties... wat we hebben gegaard de afgelopen dagen op onze website nos.nl. gaan we door naar onze NOS-weerman, Peter Kamers-Munniken. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg, volgens mij is er niks te klagen op dit moment. Geldt dat voor het hele land? Er zijn denk ik weinig mensen die wat te klagen hebben. Of het moeten al de mensen zijn die uh, dachten het is lekker op het strand. Want het is toch wel een klein beetje fris met die noordenwind. Het is uh, niet veel warmer dan een graad. Of 14, 15 helemaal aan de kust. En uh, ook op de wadden, daar uh, blijft de temperatuur een beetje achter... bij de rest van het land. Want in die rest van het land is het boven de 20 graden op de meeste plaatsen. En uh, ja, dat is toch wel lekker. Het zonnetje schijnt erbij. Hier en daar wat wolkenvelden, maar de zon heeft de overhand. En blijft dat zo? Is dan mijn logische volgende vraag. <laughs> ja, dat blijft ook zo. Dus ook morgen weinig reden om te klagen. Want uh, de temperatuur die gaat uh, een beetje uitkomen op waarde van vandaag. Dus zo, grosso modo, tussen de. 18 en 22 graden, hier en daar misschien de 23. Maar ja, de wadden die blijven daar toch wel weer een klein beetje bij achter. Maar het wordt weer overwegend zonnig uh, met hier en daar wat wolkenvelden. En dus temperaturen, Peter, die uh, langzaam maar zeker verder oplopen naar waar we ze echt willen hebben... rond deze tijd van het jaar, later in de week, blijven die daar dan ook? Nou, op zich dan zijn de normale temperaturen voor deze tijd van het jaar is uh, 20 graden. Dus daar zitten al al boven. Kijk eens aan. Um, en maar we gaan nog een klein stukje verder omhoog. Uh, donderdag en vrijdag wordt het waarschijnlijk 23 graden. Dat is een gemiddelde waarde, dus op plaatsen kan het 25 uitkomen. Uh, maar goed, de wadden en de kustgebieden blijven dus gevoelig voor 2, nou, 3 graden minder. En dat komt vooral door die noord- tot noordoostenwind. Die blijft waaien en toch wel nou, een beetje fris is in de kustgebieden. Peter Kruijs-Munneke, dankjewel. Het applaus op ja, maar... Roland Garros in Parijs. Want daar worden de kwartfinales gespeeld. Op dit moment speelt Tsonga tegen Federer. Parijs, Jan Rolfs. Ja. Wat voor partij is het? Mooie wedstrijd hoor. Beiden hebben een break in die eerste set. Het is nu 4-4 in de eerste set als Tsonga serveert. 40-15 de Fransman met een moker van een service. En ook een hele goede voorrend natuurlijk. Nou, Federer had die vroege break. Heeft hem zojuist ingeleverd. Vol koer, philippe Satrié. En ze genieten van deze clash. Ze speelden nog nooit tegen elkaar op gravel. Wel op alle andere slam toernooien, maar nog nooit in Parijs. En Tsonga komt hier op 5-4, is dus weer helemaal terug in de strijd... nadat hij een break achter stond in Zonga de eerste setting. Dat. Ja, Roefs, we spreken je later als die partij zich verder ontwikkelt. We blijven in Parijs, want we hebben aan de telefoon Richard check. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, in Parijs, bij Roland En nou, We hebben begrepen, ook vanmorgen even lekker getennist. Ja, ik heb even gedacht. Het begon niet lekker. Maar uiteindelijk uh, toch wel een beetje beter gespeeld. Dus uh, ja, wat voor leuk. Maar wat, wat? Uh, oude mannen tennis is het, hè? Ja, oude lullen tennis mag je het zo noemen. Ja. ja? Uh, wat voor partij was dat? Ja, ik dubbel uh, uh, samen met Sergio Bruguera. En dan uh, spelen een paar uh, ja, oud tennissen. Dus uh, zo'n klein penootje. Dus weer twee dubbels. Ik speel er vrijdag nog eentje. En dan is het weer klaar. Jullie hebben gewonnen vandaag? Ja, we wonnen vandaag, ja. Van uh, Chang en Medvedev. Uh, uh, en, uh, Kijk eens aan. Uh, vrijdag weer. Uh, het is natuurlijk niet de reden dat we bellen. Hè? Aanleiding voor dit gesprek is het nee? nieuws dat... Nee? Nou ja, ik zou zeggen. Uh, wat, uh, is dit de terugkeer ook straks? Ja, de service ging heel goed. <laughs> en, nee, nee, nee, lang. <laughs> en wat ging er door u heen? <laughs> ja, nee, ik was heel zenuwachtig. <laughs> het nieuws natuurlijk is de, de aankondiging van uh, de, de Koningsdag. De, de Spelen volgend jaar weer. Het was een groot succes. Dit jaar op 25 april 1,3 miljoen kinderen deden er aan mee. En die Koningsspelen en volgend jaar dus weer. Uh, ik, ik kan me herinneren dat we elkaar spraken op 25 april. En, en dat u zei, ja, ik ben best wel altijd enthousiast over vervolg. Maar dat is niet aan mij, dat is aan de koning om te beslissen, zei u toen. Heeft de koning u een sms'je gestuurd met de boodschap volgend jaar weer? Uh, nou, hij was even enthousiast, natuurlijk het idee uh, voorleggen, zou ik maar zeggen. Dus uh, ja, als hij het niks zou vinden, dan, dan gaat het natuurlijk niet door. Omdat het toch wel in de eer is van, van hem. Uh, dus hij is enthousiast, maar voor de rest la, laat hij ons natuurlijk uh, ons om gang gaan. En zorgen dat het gewoon een mooie, mooie dag gaat worden. En, uh, ja, dus samen met uh, de krijtje en de Krijf Foundation die hebben eigenlijk al de hele organisatie gedaan dit jaar. En, en gaan we volgend jaar uh, weer doen. En uh, de bedoeling is uh, wederom een sportdag en weer beginnen met een mooie koningsontbijt zoals we zijn begonnen dit jaar. Dus volgend jaar weer de laatste schooldag voor Koningsdag. Dus vrijdag 25 april. 25 april, staat genoteerd. Maar hoe, hoe is dan dat groene licht gekomen? Was het inderdaad het paleis dat zei van... nou, gaan jullie maar weer verder volgend jaar? Nee, leg voor, we willen graag door en eh, we, we Nou, dat was natuurlijk. De, de gedachte is natuurlijk wel een beetje van, goh, is het wel verstandig? Dat was bij ons hier wel de gedachte, want het was een speciale dag, hè, de, de toonswissel. En, en, en moet je het niet alleen voor die ene dag doen. En, uh, maar toen we het toch over nagedacht. Van, nou, we willen het toch voorleggen en, uh, en, en kijken hoe er tegenaan gekeken wordt. En, ja, dat... In ieder geval vanuit, vanuit ja, paleis het beleid was inderdaad groen licht, maar uh, die was, uh, ze waren hier enthousiast. En, en dat is belangrijk, maar voor de rest ligt het ook met de hele organisatie en verantwoordelijkheid gewoon bij ons. Maar uh, ja, omdat het dus de eer is van, uh, van de koning, is het wel even fijn als, als, uh, als hij het er ook mee eens is. En wordt dat een identiek vervolg van wat we de afgelopen april hebben gezien? Ik denk dat we wel proberen heel veel hetzelfde doen. Ja, shirtjes, dat was wel een hele grote operatie. Dat, dat gaan we denk ik niet doen volgend jaar. Maar wel beginnen met het ontbijt. We, ja, we hebben al meerdere ja, maar zeggen, bedrijven aan ons toegekomen... die graag wel mee willen doen voordat we eh, besloten hadden om door te gaan. Hè, voordat we het groene licht eh, kregen. En, eh, dus we proberen wel een aantal landelijke dingen te doen. Dus de kans geven om eh, zoveel mogelijk eh, leuk aan te kleden eh, die, die dag... met een ja, speciaal feestpakket... Wat we eigenlijk dit jaar ook hebben gedaan. En misschien wel andere dingen. Dus uh, we hebben nu wat langer de tijd om te organiseren. En, uh, en kijken of we net, net zo'n leuke dag uh, van kunnen maken. Want het is natuurlijk de vraag of dat enthousiasme van dit jaar, volgend jaar, wordt herhaald. En dat denk ik met name ook aan bedrijven die zich spontaan melden voor sponsoring. Want dat gaat natuurlijk wat kosten. Ja, gaat wel kosten. Maar ik denk dat het belangrijkste is, is het zijn de scholen. Het enthousiasme van de scholen. En, uh, en zit dat is, goed? Dat is natuurlijk zo'n speciaal. Ja, dat weten we niet. Hè? Dat moeten we even kijken. Dus uh, ik, ik weet niet of we weer 6,5 van de 7.500 scholen gaan meedoen. Maar um, ja, ik denk dat, dat, dat, uh, dat het toch wel uh, dat het veel enthousiasme zal zijn, hoop ik. En uh, het belangrijkste is dat bijvoorbeeld Jumbo had al. Hè, die, was, die was de sponsor van Tondijt. Zou ik maar zeggen. Samen met uh, heel veel partners. Uh, en uh, die was hier wel enthousiast en die wilde graag uh, doorgaan. Daar gaan we natuurlijk niet mee praten, even uh, natuurlijk de details uitwerken. Maar dat maakt het denk ik al een, een, een hele andere dag dan een reguliere sportdag, dat je natuurlijk begint met een ontbijt voor, voor alle kinderen. Wie en weet, stopt met even anders. Wie weet en dan in 2014 weer Richard uh, Krajsek, bedankt voor uh, deze toelichting. Maar we blijven nog even in Parijs. Ja, Rolfs, vertel nog eens even wat over tennis. Rolfs verliefd staat het is nu 5-5. We verlieten de uitzending, of althans deze flits, bij 5-4 voor Tsonga. Maar Federer heeft dus uh, zijn service behouden. En nu is het 5-5 in de eerste set als Tsonga serveert. Ah! Federer met een return, die ja, komt in de tramrails. En dus kan Tsonga er zo 6-5 van maken. En nog een kwartfinale, Tim, op Roland Garros. Die gaat tussen Robredo en Ferrer. En uh, daar is het 4-1 voor David Ferrer als vierde geplaatst. Heel goed. dat was ik vergeten te vragen. We zijn ja. helemaal op de hoogte in Parijs. Jan Wolfs, ja, dank je. Tot later. Vanavond BNN Today. Ik begon natuurlijk al dat hij uh, ja, pas vijf minuten later de baan opkomt. Prima, is niet erg. Ik erger me er ook niet aan. Alleen, ja...